6 uur. De Radio 1 SportsZone. Lucera Carrasso en Tom van Hek. En Tom van Hek is dus Londen ingegaan op weg naar het Olympic Park. U zult hem vanavond horen bij de openingsceremonie. Zo is journalist Michiel Willems hier te gast om te praten over de enorme impact van de Spelen op de stad. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Ewouten Jong. De Nederlandse bank en de autoriteit Financiële Markten onderzoeken de rol van de Rabobank in het zogeheten Libor-schandaal. Het onderzoek is vorig jaar begonnen. De Libor-rente geldt als basis voor talloze kredieten en leningen. Medewerkers van de Rabobank zouden te hoge of juist lage rentetarieven hebben doorgegeven, zodat collega's op de beursvloer forse winsten konden maken. Die medewerkers zouden zijn ontslagen. De Rabobank wil niet reageren.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 De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met 1,5% gegroeid. Dat is een tegenvaller voor president Obama. Er is meer groei nodig om banen te scheppen. De tegenvallende groei komt doordat Amerikanen minder geld uitgeven. De economie speelt een belangrijke rol bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november. In de zaak Badaghari is een tweede arrestatie verricht. Deze verdachte, een man van 34 uit Eindhoven, wordt net als kickboxer Badaghari beschuldigd van zware mishandeling en poging tot doodslag. De Amsterdamse rechtbank besloot vanmiddag dat het voorarrest van Badaghari met maximaal twee weken wordt verlengd. De 27-jarige kickboxer meldde zich woensdag zelf bij de politie toen hij terugkeerde van vakantie. Fotograaf Jeroen Oerlemans noemt zijn ontvoering in Syrië een beangstigende ervaring. Op Radio 1 vertelde Oerlemans dat hij en een Britse collega... zeven dagen door extremisten geboeid en geblinddoekt in een tent zijn vastgehouden. Eén ontsnappingspoging mislukte en Oerlemans raakte gewond door kogels. De twee werden uiteindelijk bevrijd, waarschijnlijk door opstandelingen van het vrije Syrische leger. De hoofdtribune van de Apeldoornse voetbalclub AGOVV is per direct gesloten. Het dak van de tribune kan instorten door een rotte balk in de draagconstructie. Vorige week bleek dat de balk was aangetast door de boktor. De constructie werd gestut, maar dat is niet toereikend, blijkt uit onderzoek. Voorzitter Peters van AGOVV over de gevolgen van de tribunesluiting. Het is een tribune waar maximaal 720 personen op, op kunnen... Dus dat is nog niet een derde van onze stadioncapaciteit. Maar aan de, aan de andere kant is het natuurlijk ja, wel jammer voor het verlies van die zitplaatsen. Maar dat denken wij binnenkort op te kunnen gaan vangen door voor deze monumentale tribune tijdelijk een noodtribune te plaatsen. In het berggebied in het zuiden van Polen zijn vier Poolse wandelaars omgekomen. Vermoedelijk door blikseminslag. De vier, een echtpaar van in de vijftig met hun dochter en haar vriend, waren sinds woensdag vermist. Ze waren gaan wandelen in Pianini, een berggebied bij de grens met Slowakije. Toen ze niet kwamen opdagen bij hun vakantiehuis, werd een grote zoekactie op touw gezet. Reddingswerkers waren er al bang voor dat ze door het onweer waren overvallen. Meteorologen hadden afgelopen woensdag in het gebied veel blikseminslagen waargenomen. Feyenoord verdediger Ron Vlaar vertrekt alsnog naar Aston Villa. Afgelopen weekend leek de transfer van de baan maar Feyenoord bereikte vandaag een akkoord met de Engelse club. Vlaar had in Rotterdam een contract tot de zomer van 2014. In die verbintenis was een transfersom opgenomen van zo'n 4 miljoen euro. Aston Villa, uit Birmingham presteert al jaren niet goed in de Engelse Premier League. Het weer, zware buien trekken het land binnen met kans op onweer, hagel en wateroverlast. Vanavond aan vannacht blijft het nat met minima rond 15 graden. Morgenochtend trekken de buien weg. Smiddags droog met wat zon, het wordt een graad of 21. En na morgen lichtwisselvallig, met zon, wolken en enkele buien. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de grens en knopen Markizaat 5 kilometer. Dat komt door een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Op het knopen Markizaat is de verbindingsweg naar de A58. Richting Bergen-op-Zoom dicht. Dus een omleiding via Rilland. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en nieuw 4 kilometer. Daar is één reisrook dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen bij knopen de Raasdorp 3. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Alfred ook 3 kilometer. Van de naar Leiden rijden geen treinen vanwege een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Fibro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipronil, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden. Beavar. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Liesplanbank, De meest transparante internetspaarbank van Nederland. Inderdaad, van Nederland. Want Liesplanbank is gewoon een gevestigde Nederlandse bank. En dat al sinds 1993. Wel zo vertrouwd? Kijk op Liesplanbank.nl.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 Zeven minuten over zes. Er is nog steeds enthousiasme op de beurs. Dat komt door die uitspraken van Draghi Gisteren, de baas van de ECB. Zo praat ik met een analist van ING over wat de beleggers verwachten van de ECB. Eerst gaan we naar een ziekenhuis in Turkije. Dit is de Radio 1 Sportsover. Want de Nederlandse journalist-fotograaf Jeroen Oerlemans... die uh, gisteren werd bevrijd, herstelt daar op dit moment. Hij was samen met zijn Britse collega John Kentley ontvoerd in Syrië. Hij heeft een week lang vastgezeten. Aan correspondent Bram Vermeulen vertelt Oerlemans hoe het nu met hem gaat. Uh, het gaat uh, heel erg goed uh, naar verhouding. Ik heb uh, heel erg veel geluk gehad. Uh, ik uh, ben gewond geraakt, maar uh, eigenlijk uh, geen vitale delen. En het, uh, ja. Waar is het misgegaan? Jij bent de grens vanuit Turkije hier vlakbij naar Syrië overgestoken en toen? Ja, we zijn met de behulp van een, een, een Syrische gids zijn we de grens overgestoken. Een jongen die al eerder voor mijn metgezel had uh, gewerkt. Dus die we enigszins vertrouwden. En uh, op de een of andere bizarre wijze uh, is er een miscommunicatie ontstaan. En heeft hij uh, midden in de route besloten deze te verleggen. En zijn we een jihadistische uh, tentenkamp binnengelopen. En wat wilde zij met jou? Uh, in eerste instantie wilden ze alleen checken of wij uh, daadwerkelijk diegenen waren die we zeiden dat we waren, uh, namelijk journalisten. Zij dachten dat wij CIA-agenten waren. In eerste instantie uh, we hebben we gewoon vertrouwd dat zij binnen uh, een korte tijd zouden, zouden kunnen zien dat wij inderdaad diegenen waren die we zeiden dat we waren, namelijk journalisten. En uh, uiteindelijk uh, is, is het hele plaatje omgeslagen en, en, en bleek dat ze daar eigenlijk niet zozeer in geïnteresseerd waren, maar dat ze ons gewoon voor losgeld uh, wouden gaan verkopen. En hoe... Uh, ben je daar dan vastgehouden en, en wanneer besloot je ook om te vluchten? Ja, we zijn uh, al vrij snel in een soort uh, voorraadtent in dat kamp uh, ge gegooid. Uh, waar we uh, vastgeketend werden aan andere gevangenen. Uh, waarvan zij zeiden dat het verraders waren informanten voor Assad en jongens die zeker de kogel zouden gaan krijgen. Daar werden we aan vastgelegd en dat was op zich al uh, redelijk. ...beangstigende ervaring, want je denkt van ja, op het moment dat het met hun geassocieerd wordt... Dan, ...dan gaat mij dat misschien ook wel gebeuren. Uh, ja, goed, in die tenten hebben we eigenlijk een uh, volle week doorgebracht. Uh, nauwelijks daglicht gezien, uh, uh, heel af en toe even eruit gehaald. En, en, en, en ja, we hebben daar gehandboeid en geblinddoekt. We hebben daar zeven dagen gelegen op ons matrasje. Met zoveel gewapende mannen om je in warme besluit je dan toch... Uh, om, om te vluchten? In eerste instantie dachten we dat we dus wel uh, binnen de kortste keren vrijgelaten zouden worden omdat uh, ontdekt zou worden dat we journalisten waren. En toen duidelijk werd dat, uh, dat, dat zij dat eigenlijk ook wel wisten maar dat het daar nou niet om te doen was. Maar dat het misschien wel om losgeld zou kunnen gaan. Toen dachten we, van, nou, we willen zo één ding niet willen dan is het, uh, dan is het uh, verdwijnen en ergens uh, door een of ander... Al-Qaeda-achtige militie uh, uh, ja, op YouTube uh, afgemaakt worden. Uh, dus we hadden zoiets van, nou ah, ja, hoe dan ook? We, we, we moeten hier weg. En, uh, en, en we kunnen het beste in de eerste tijd dat we gevangen zijn genomen, kunnen dat proberen. Want dan, dan zijn misschien de, de mogelijkheden ook daar. En als we hier weggevoerd worden, dan komen we dan komen we er nooit meer uit. Ja. Dus daarom hebben we vrij snel besloten om ontsnappingspoog te wagen. En toen? Ja, die ging. Uh, ging uh, Gierend fout. Uh, we hebben de eerste 300 meter werden niet ontdekt. En, uh, en, en, en vervolgens waren er ineens mensen die we van tevoren niet hadden gesignaleerd... die ons weg zagen rennen en binnenkort een keer hier de kogels om ons, ons om de oren. En uh, hadden we 20, 30 man met kalashnikovs achter ons aan... die, uh, die uh, ja, onze regen van kogels getrakteerd hebben... en uh, zowel uh, John als mij uh, uiteindelijk uh, neer hebben geschoten. En weer terug hebben gevoerd naar het tentenkamp. Te Hoe zijn jullie uiteindelijk daar, daar toch weggekomen? Wie heeft jullie daar weggehaald? Ja, de, onze ontsnapping is even onwaarschijnlijk eigenlijk als, als, als het feit dat we daar terecht zijn gekomen. Maar we zijn uh, na, na zeven dagen, uh, toen we daar uh, ge, ge, geblinddoekt en ge, ge, gehandboeid ons wasje aan doen waren... Uh, stapten er ineens allerlei schreeuwende kerels onze tent binnen die, uh, die iedereen begonnen uit te kafferen... En, en, en, die uh, ineens uh, ons uh, vroegen van hoe lang zitten jullie hier al? En wij zeiden van ah, een week. Ze We zeiden van schandaalig. Uh, hey, je gaat nu weg, je gaat nu weg. Wie waren dat? Ja, ik, ik denk dat het jongens van het Vrije Syrische Leger zijn geweest. Eigenlijk moet zeggen dat alle gebeurtenissen zich zo snel vertro, voltrokken dat we daar nooit helemaal de vinger op hebben kunnen leggen. Maar uh, ja, het waren vier nogal uh, imposant uitziende mannen met uh, Kalashnikovs die, uh, die iedereen overbluffend ons dan tettenkamp hebben uitgesleurd en ons in een auto hebben gepropt en al oh, schietend en, en, en, en de jihadisten bedreigend uh, weg zijn gescheurd. Het is al als film, hè? Ja, het is, het, is een, het is een bizarre film, echt. Het verhaal van Jeroen Oerlemans in Syrië, nu dus in Turkije... in een ziekenhuis om bij te komen hiervan. Een nieuwe reddingsoperatie van de euro lijkt aanstaande. De aandelenmarkten in Europa zijn in afwachting van een ingreep... van de Europese Centrale Bank. Dat komt door de hint van president Draghi van de ECB. Gisteren zei hij alles te zullen doen wat noodzakelijk is om de euro te redden. Karsten Brzeski is econoom van ING. Goedenavond. Hallo, goeie avond. Ja, We hebben gisteren al geconstateerd eigenlijk dat dit ook de baan van Draghi is... Om, uh, om de euro veilig te stellen. Maar er wordt echt wel iets van verwacht hè, op de beurzen. Ja, je ziet heel duidelijk, want de beurzen denken gewoon dat Draghi volgende week op donderdag, als de volgende ECB-vergadering is, dat hij dan echt gewoon nieuwe maatregelen gaat aankondigen. Nieuwe dingen die we tot nog toe nog niet hebben gezien. En ze denken dat daarmee de crisis misschien zelfs is opgelost. En nieuwe dingen, dat, dat is dus niet het opkopen van staatsobligaties van landen die in de problemen zitten. Echt iets heel nieuws? Nou, de, er zijn heel veel mensen op de financiële markt die denken dat hij verder gaat. Dus uh, hij gaat dat hij wel aankondigt dat de ECB staatsobligaties gaat opkopen. Maar dat hij bijvoorbeeld zegt, wij gaan onbeperkt staatsobligaties opkopen. Zodat hij als een soort van redder achter de probleemlanden staat. Zodat, zodat als hij niemand meer wil kopen, dat de ECB klaar staat om altijd te helpen. Ja, en, en de beurzen lijken daarvan overtuigd dat hij dat gaat doen. Als hij het nou niet gaat doen, dan hebben we volgende week weer een probleem, denk ik. Dan uh, zul je wat we al vaak hebben gezien, want we kennen die, die termen van wij gaan alles doen om de euro te redden. Nou, dat horen we al zeker minstens twee jaar lang. En je ziet ook dat eigenlijk op de, de heel hoge gespannen verwachtingen altijd weer een moment van teleurstelling komt. Want... Dus ik denk dat hij volgende week iets gaat aankondigen. Hij moet iets aankondigen, maar het zou niet zo groot zijn als de markten nu verwachten. Want het is niet realistisch om onbeperkt staatsobligaties op te kopen? Nee, helemaal niet, want het probleem van de ECB is heel duidelijk. Als de ECB dat nu zou doen, dan haalt de ECB wel de druk van de financiële markten weg, maar ook tegelijkertijd de druk van de, van de regeringen, van de landen. En de landen moeten doorgaan met bezuinigen, met hervormen van de, van, de, van de economie. En dat zou gewoon een uitnodiging zijn om dat misschien niet meer te doen. Dus vandaar zit de ECB in een soort van spagaat, enerzijds. Zo, zo, zo weinig als mogelijk doen om de markt het rust te houden. En anderzijds de druk op de landen, op de regeringen zo hoog als mogelijk houden. Ja, Nu is er ook gesproken dat dat, uh, dat Europese noodfonds, dat dat dan een banklicentie zou krijgen. Als ik me niet vergis. En dan zouden ze weer bij de ECB kunnen lenen. Is, is dat misschien iets waar, waar Draghi op hint? Nou, ik kan me dat niet voorstellen, want laat niet vergeten dus dat dat noodfonds, dat permanente noodfonds bestaat nog niet eens. Dat uh, ligt op dit moment nog bij het Duitse grondwettelijke hof, dus dat krijgen we op zijn vroegst in, in, in september. En ook hier lijkt dat toch een soort van tovenerij hoe je dan via dat noodfonds en de ECB onbeperkte uh, uh, onbeperkt staatsobligaties kan aankopen... Dat Denken sommige deelnemers, maar ik kan me niet voorstellen dat de radio dat volgende week gaat aankondigen. Nee. En wat natuurlijk belangrijk is voor de ECB, voor de politieke leiders ook in Europa, is aan de ene kant willen we ze wel helpen, maar we willen er ook niet voor zorgen dat ze makkelijk achterover gaan leunen. Hoe, hoe zullen ze in, in dat spanningsveld bewegen, denkt u? En dat is wel een heel moeilijke, dus vandaar moeten moet Ragi en, en de Europese Centrale bank volgende week een soort van compromis vinden. Uh, het, het liefst zouden zij willen dat tegelijkertijd dat zij aankondigen dat ze staatsobligaties kopen, dat ook daar een soort van commitment van... De, uh, ...van de noodleidende landen komt... ...dat zij wel doorgaan met de bezuinigingen, doorgaan met hervormingen. Want zon, zonder dat commitment ja, dan gaat uh, de ECB een soort van voorschot geven... ...en ze weten niet of ze dat ooit terugkrijgen. Nou, en kunt u inschatten, is er veel druk vanuit de politiek op de ECB... Um, ik kan me voorstellen dat er zeker vanuit de Franse kant er wel druk wordt uitgeoefend op de Europese centrale bank. Maar heel eerlijk, um, we hebben al eerder gezien dat de, de ECB niet zo snel gaat buigen onder de politieke druk. Goed, Karsten Bezeski, dank voor uh, de toelichting. En wij gaan, uh, wij gaan zien waar Draghi en zijn uh, mensen mee komen. Dank. Graag gedaan.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 You got it, van uh, Roy Orbison. Wij gaan uh, naar het uh, nieuws over Utrecht. Want voor een deel van de bewoners van de door asbest getroffen wijk Nale eiland was er uh, enigszins goed nieuws. Een aantal van hen kan volgende week waarschijnlijk weer naar huis. Verslaggever Roel Pauw. Je was bij de persconferentie vanmiddag, Roel, over de stand van zaken. En in sommige gevallen valt het dus allemaal mee. Ja, um... Ik had de indruk dat uh, burgemeester Aleid Wolsen en directeur Rob Ruttscheid van uh, woningcorporatie Mythos uh, blij waren dat ze nou eens een keer een beetje positief nieuws te melden hadden. En dat positieve nieuws luidt dat voor een bepaald blok, de Marco Polo-laan, de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek gunstig zijn. Dat betekent dat er hier en daar nog wel een beetje moet worden gesaneerd, portieken en zo, maar dat de mensen volgende week weer naar huis kunnen. En dan heb je het over 48 woningen. Nou, dat is de Marco Polo-laan. Voor mensen die uh, in de Stanley-laan wonen is het iets minder gunstig. Uh, daarvoor geldt dat nog niet alle uitslagen binnen zijn. Dus dan is ook nog niet duidelijk wat daar precies moet worden gebeuren. In welke mate er gesaneerd zou moeten worden eventueel. En dan zijn er ook nog mensen op vakantie. En dat betekent dat er in hun woning nog helemaal niet kan worden bemonsterd. En voor die mensen begint het circus pas als ze weer thuis zijn. Dus al met al zijn we nog wel een paar weken onder de pannen met dat uh, asbestgedoe in Kanale -eiland. Ja, de mensen die niet op vakantie zijn, uh, die verblijven nu tijdelijk in hotels. Maar dat is niet een situatie die heel lang kan duren natuurlijk. Willen de hotels geloof ik ook niet. Uh, niet alle hotels in ieder geval. De, hoe, hoe gaan ze dat oplossen? Nou ja, wat die hotels betreft, afgelopen nacht is het erg rustig geweest in uh, het Midland Hotel. Gelukkig. De nacht daarvoor was het uh, een grote puinhoop. Er hebben mensen in het uh, zwembad zitten poepen, mm -hmm. om maar wat te noemen dus Dat is allemaal ja, niet zo fijn. Nee, inderdaad, iedereen uh, raakt er een beetje gestrest van. Dus die situatie moet al, niet, niet al te lang uh, voortduren. Nou, daar is de volgende oplossing voor bedacht: mensen kunnen naar een logeerwoning. Die zijn uh, beschikbaar gesteld door de gemeente en door Mitros. Of als ze dat niet willen, dan kunnen ze 1500 euro in contanten krijgen om zelf een oplossing te bedenken. En als ze nog even wat bedenktijd nodig hebben, dan kunnen ze toch nog even in het hotel blijven zitten. Ehm. Um, Directeur Rob Rutscheid heeft die uh, gesprekken vanmiddag samen met zijn collega's gevoerd met de bewoners. Dat duurde allemaal toch nog wel weer wat langer dan verwacht. Want behalve die, die praktische zaken, hè, uh, waar ga ik wonen, wilden mensen toch ook nog wel wat informatie hebben over hun gezondheidstoestand. Uh, volgens Rutscheid waren het behoorlijk emotionele gesprekken. Mensen zijn, zijn best een beetje bang vanwege die asbest. Moesten worden gerustgesteld uh, door deskundigen van de GGD die er ook bij waren. En sommige bewoners die hadden aarzelingen om een contract te ondertekenen voor die tijdelijke woning. Omdat ze bang zijn dat ze daardoor het recht op andersoortige compensatie zouden verspelen. Nou, in elk geval leek het een groot deel van de dag, vandaag, alsof er geen enkele beweging in de zaak zat. Bijvoorbeeld bij Hotel Midland, waar ik even was. Dat is een van de hotels waar de evacuees op dit moment verblijven. Al uren staan er twee busjes voor de deur van Hotel Midland in Utrecht. Bestemd voor de bewoners die eventueel willen verkassen naar een tijdelijke woning. Maar de buschauffeurs zitten op twee stoelen in de schaduw. En dat doen ze al zo ongeveer de hele dag, want niemand wil hier weg. De mensen hebben geen zin om nog een keer te verkassen. Tot nu toe heb ik twee bewoners kunnen spreken. Een mevrouw zei van, ik weet helemaal nergens van, dus daar ben ik gauw klaar mee. Een andere mevrouw zei van, alsjeblieft vraag me niks, want ik heb een knallende hoofdpijn door al dat gedoe. Ze wilde nog wel net even kwijt dat ze weet waar deze busjes voor zijn. En dat ze niet van plan is om dit hotel vandaag voor een tijdelijke woning te verruilen. En alsof twee busjes die hier ledig staan te wezen niet genoeg is, komen er nog twee aan. Nou, de chauffeurs maken er een beetje een grapje van. We zijn nu met z'n vieren, we kunnen jassen. Nu nog even een tafel en wat bier. Maar dan heeft een van de chauffeurs toch twee klanten... Er zijn uh, alternatieve woningen aangeboden uh -huh. voor de mensen die geëvacueerd zijn. Ja. Daarvoor staan deze busjes hier ook. Ja. Gaan jullie daar gebruik van maken? Ja, daarvoor gaan we ook naar de auto toe. Om even te vergaderen en te uh, kijken wat de bedoeling nou is. Want het is niet de bedoeling dat we allemaal uit elkaar worden gehouden. Dat we willen wel uh, de bewoners bij elkaar houden. Ja, ja. Al de buren en, uh, en maar op. Heeft u al enig idee wat er aangeboden is aan uh, tijdelijke woningen?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 Ik zal wat van Een verslag hoorde u van Roel Pauw. Londen, we zijn in Londen. Nou, de Spelen natuurlijk een hoop plezier voor de Britten, maar het kan ook uh, problemen geven in de stad. We gaan eens even kijken wat de ervaringen zijn van journalist Michiel Willems. U hoort hem uh, met enige regelmaat op Radio 1 in de avond, hè, vaak bij BNN. Ja, klopt. Welkom, jij, jij woont in Noordwest-Londen. Wat, wat merk je daar in jouw buurt nu van de Spelen, nu het uh, toch echt gaat beginnen? Nou, het leeft ontzettend. Ik bedoel, uh, Londenaren vinden het fantastisch. Ze vinden het spannend. Ze hebben echt het idee van... de Spelen zijn hier naar onze stad gekomen, in onze achtertuin. We zijn uh, ook nog eens een keer heel erg trots... want het is de enige stad op de aarde die uh, in de historie van de Olympische Spelen... drie keer de Olympische Spelen heeft... Uh, dat, dat, dat doet er echt toe voor de mensen hier? Ja, vinden ze spannend, vinden ze leuk. In 1948, 1948 en nu weer in 2012. En de, uh, wat vooral nu Londenaren... Uh, die hebben zoiets van, goh, waar ga jij naartoe? Heb jij nog kaartjes te pakken, weten te krijgen? Uh, hoeveel heb jij ervoor betaald? Dat vinden de Engelsen toch ook altijd wel leuk om met elkaar te bespreken. Uh, en in de stad, in de metro. Uh, je merkt overal dat er echt een uh, Olympic vibe is wat dat betreft. Uh, Engelsen wat dat betreft klagen ook graag. Hè, of het nou over het weer is, of over de veiligheid, of het transport. Al die onderwerpen zijn de afgelopen weken, al dan niet maanden, wel aan bod gekomen. Maar het valt toch wel mee met die problemen... Uh, met transport, tenminste dat is wat de ervaring tot nu toe is, het, het, het valt wel mee. Ja, absoluut. Gelukkig nog wel. En hopelijk blijft het ook zo. Maar er was uh, ja, in, de, in de opbouw naar de Olympische Spelen... God, kan de metro het wel aan? Moeten mensen vanuit huis werken? Heel veel van mijn collega's bijvoorbeeld... die zijn gisteren richting huis vertrokken... en die zien we in de tweede week van augustus weer terug. Die hadden het idee van... nee, uh, die drukte in de metro, die drukte in de treinen of in de bus. Dat kan niet aan. Dus heel veel werkgevers hebben ja, heel veel uh, mensen... Verlof gegeven. Ja. Nou, als, je, als je kijkt naar de prijzen, want je zei... Er wordt gesproken over wat betaal jij voor een ticket. Hoe, hoe zit het met het prijsniveau hier in, in Londen? Ik heb nog geen tijd gehad om ergens iets nee. te kopen. Maar is het, is, het, uh, is het anders dan anders? Nou, misschien ook wel verstandig inderdaad. Want als je straks naar buiten gaat of morgen... Uh, dan merk je dat het een stuk duurder is. Um, Londen is sowieso al duur. Uh, het is de duurste stad van Europa. een van de duurste steden ter wereld. Maar... Um, ja, de prijzen zijn omhoog gegaan. Of dat nou hotels is, of drankjes, of maaltijden, of shows in de West End. Uh, het, uh, ja, er zijn heel veel bezoekers en natuurlijk uh, maken heel veel mensen daar uh, gebruik van. We hadden vorige uur Mart Smeet uh, op bezoek. Die zit hier op het terras hiernaast met zijn programma. En zijn indruk was van die eerste dagen, dit worden de spelen van drank. Ik zie overal pubs vol feestjes op straat, zuipen, zuipen, zuipen. Is dat anders dan anders? Of is dat gewoon Londen? Nou, ik zag Mart Smeet, nou, ook net al En uh, Het is cocktailhour, wat dat betreft. Maar um, ja, ik denk het wel. Engels, het is echt de cultuur van... we pakken er een biertje bij, we gaan drinken, we gaan op stap... we gaan het terras op. Uh, we gaan uh, Wat dat betreft, je hebt een leuke sportavond... als er, uh, als er wat bier wordt uh, bijgenuttigd. Dus ja, het is uh, misschien meer dan... In, uh, in, in Beijing uh, vier jaar geleden. Er zal meer gedronken worden, absoluut. En we zitten hier in, in het Holland House, of aan het Holland House vast. Uh, bij andere spelen was dat iets wat heel populair was, werd, uh, gedurende de spelen ook voor andere nationaliteiten. Heb jij Britten gehoord over dat Holland House? Is dat, is dat inmiddels een exportproduct van Nederland? Beetje wel, want de Nederlanders staan bekend als mensen die houden van feesten... bij elkaar komen, heel veel oranje aantrekken. En toevallig onderweg naar het Holland Heinekenhuis... daarnet kwam ik twee dames tegen die op de Holland Camping zitten in Noordwest Londen. En ze zeiden nou, de Engelsen en de Tsjechen en de Duitsers en de Fransen... hebben allemaal dat concept al gekopieerd... Want de Tsjechen bijvoorbeeld hebben nu een Czech House in Angel. De Fransen hebben een eigen basis opgeslagen. Ze hebben ook allemaal hun eigen camping. Dus uh, ja, het Holland Heineken House concept is zeker populair. Ja, wat, wat zullen de Spelen Londen uh, brengen, denk je? Op de korte termijn natuurlijk een fantastische ervaring. En dat de hele wereld hier naar Londen komt en naar Londen kijkt. Eh, vanavond een miljard mensen zullen inschakelen voor die openingsceremonie. Op de lange termijn kijk je bijvoorbeeld naar Oost-Londen. Waar eh, ja, nogal vervallen buurten van Stratford en Bethnal Green en één een enorme boost krijgen. Eh, en op de lange termijn is te hopen dat dat dan ook een beetje blijft dan natuurlijk. Ja. Nou, heel veel plezier. Kan jij na, naar een wedstrijd toe? Heb je een accreditatie? Want dat is heel belangrijk deze dagen in Londen. Ja, ik, uh, ik heb ook kaartjes voor een paar evenementen. Dus uh, ik ga wel dat een beetje meemaken. Zondag, wat, wat ga je zien? Uh, eerste stopzondag is weightlifting. Dus uh, gewichtheft. Nee. <laughs> ja, apart. Nou, het is een van de Was de oudste... enige waar je nog een kaartje voor kon krijgen? Of vind je het echt leuk? Daar wilden ze me nog hebben inderdaad. Nee, het is een van de oudste Olympische sporten. Dus wat dat betreft uh, best wel aardig om mee te maken natuurlijk. En de tweede stop? En de tweede stop wordt, nou dan ga je weer lachen, er wordt boogschieten. Dus het zwemmen en hockey, dat zit er uh, denk ik voor mij niet in. Oké, okay, nou, wie weet ga ik daar dan naartoe. Dankjewel, Michiel Willems geniet van deze tijd in Londen. Over hockey gesproken nog een, een hockeybericht. Kaja van Maasakker heeft te horen gekregen... dat zij aan de Olympische selectie van Oranje is toegevoegd. Dat heeft natuurlijk te maken met Willemijn Bos, die uh, gisteren geblesseerd raakte... Van Maas Akker was al uh, aanwezig hier in Londen buiten het dorp als reserve. En Marike Veenhoven is nu opgeroepen om uit Nederland hier naartoe te komen. Als nieuwe reserve mocht er onverhoopt nog iets gebeuren. We gaan even uit voor uh, de reclame, de hoofdpunten van het nieuws. En we zijn zo terug met Radio 1 Sportzomer.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 De Nederlandse bank en de autoriteit Financiële Markten zijn een onderzoek begonnen naar de rol van de Rabobank in het Libor-schandaal. De Libor-rente is de basis voor allerlei kredieten. Kort geleden bleek dat er bij de bank Barclays jaren was gesjoemeld met het Libor-tarief. De Rabobank zou de afgelopen jaren vier medewerkers hebben ontslagen die betrokken waren bij die, die malversaties.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 En dat is het nieuws op dit moment. Het weer, Willemijn Hoebert. Vanavond en vannacht trekken er stevige buien over het land... die gepaard kunnen gaan met onweer en soms ook met hagel. Ze trekken langzaam en daardoor kunnen de neerslaghoeveelheden... lokaal flink oplopen, 20 tot 40 millimeter, misschien lokaal nog wat meer. De morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen gaat het dan opklaren. De zon schijnt en in de middag is het zo goed als droog. Het wordt 17 tot 21 graden, een flink stuk koeler dan vandaag dus. Er staat een matige, aan zeevrij krachtige noordwestenwind. En de komende dagen schijnt de zon geregeld. Dagelijks kunnen er meerdere buien vallen. Zondag en maandag is het een graad of 18, 19. Daarna stijgt het kwikweerlicht. ANWD verkeersinformatie op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... staat tussen de grens en knopend Markizaat 2 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en nieuw op 2 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. Van en naar Leiden rijden geen treinen, maar er gelukk gelukkig wel weer bussen. Heeft allemaal te maken met een stroomstoring. De vertraging kan erop lopen tot een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, bijna vijf minuten over half zeven. Zo bellen wij met het Museum Katarijnenconvent in Utrecht over de aankoop van schilderijen. We praten over de Franse voetbalbond, want die straft alsnog een aantal internationals naar aanleiding van het EK. We beginnen sowieso bij voetbal, want uh, verdediger Ron Vlaar zou bij Feyenoord blijven. Zeker omdat het niet opschoot met de interesse van Ashton Villa. En dus zei hij dit afgelopen week. Uh, hij zei het op de open dag van Feyenoord tegen de supporters. De kans dat ik naar Aston Villa ga is, uh, is niet zo groot meer. Want uh, ik heb geen zin uh, om aan het lijntje te houden, gehouden te worden. Dus, uh, dus ja, dat uh, de transfer is verlopen van de baan. Applaus, uh, Ronald van der Geer. Jij volgt Feyenoord voor de NOS. Goedenavond. Goedenavond. En toen ging hij toch, hè? En toen ging hij toch. Naar Aston. En dan. Uh, ja, maar Estevilla Villa met uh, de rug tegen de muur. En daar kan Feyenoord helemaal niets aan doen. Nee, maar hoezo met de rug tegen de muur? Nou, Feyenoord staat met de rug tegen de muur... omdat uh, bekend is natuurlijk dat Ron uh, Vlaar een gelimiteerde transfersom... in zijn uh, contract heeft opgenomen van 4 miljoen euro. Ja, en op het moment dat Estevilla Villa zich meldt en zegt... wij betalen dat bedrag, kan Feyenoord helemaal niets doen. En als Vlaar dan ook nog rondkomt met uh, met Esten Villa... na al dat gehakketak van uh, de afgelopen tijd... ja, dan is uh, de transfer een feit en... Uh, heeft men afscheid genomen van, van de aanvoerder. Maar ja, die is natuurlijk niet heel erg gelukkig gegaan. Dat komt eigenlijk ook wel een beetje toch nog als een verrassing. Omdat hij zo uitgesproken was op de open dag. Maar ja, blijkbaar heeft Aston Villa een uh, excuus aangeboden. Is er een goed gesprek geweest. En heeft men daar in uh, Birmingham zelf het idee gehad. Ja, we gaan hem toch maar halen. Want dat was een beetje het verhaal. Hij was daar uh, rondgeleid. Hij vond het daar uh, wel prettig. En vervolgens hoorde hij niks meer. Het bleek dat daar een wat interne machtsstrijd was tussen de manager en de financiële boekhouding. Zeg maar. Men wilde eerst wat spelers verkopen voordat men die 4 miljoen aan Ron Vlaar wilde besteden. Maar uiteindelijk is men nu toch tot overeenstemming gekomen. En is het geld beschikbaar gekomen? Ja, en dan uh, kunnen dingen snel gaan. Ja, want uh, Feyenoord zal op zich met het geld wel blij zijn, toch? Want dat hebben ze wel nodig. Ja, maar het was niet noodzakelijk nu. om uh, die, Feyenoord had liever uh, het geld hem niet gehouden. Ja, het, het was niet noodzakelijk nu om uh, Ron Flaar te verkopen. Um, overigens kan men ook dat, dat, dat hele bedrag niet uh, besteden aan, uh, aan versterkingen of, of dat soort zaken. Dan moet een stuk terug naar investeerders. Um, dan gaat een stukje naar de, de organisatie van Feyenoord. Ja, Dan blijft er nog een gering bedrag over om eventueel uh, te investeren. Dus men had liever in dit geval Ron Flaar behouden. En hebben ze, denk je, iemand op het oog om hem te vervangen? Of, of proberen ze dit doen? Intern op te lossen. Nee, ze gaan dit uh, intern oplossen, dat heeft Ronald Koeman al gezegd. Ik heb net al dat bedrag van een miljoen genoemd. Ja, dat blijft ongeveer over. En uh, Koeman zegt, ik haal geen verdediger voor dat bedrag... die beter is dan wat we nu in huis hebben. Dus uh, dat wordt intern opgelost. Bruno Martens Indy is de eerste aangewezen persoon... om uh, centraal de verdediging te gaan spelen bij, uh, bij Feyenoord. Ja, dan zal hij uh, een linksback in het elftal schuiven. Maar uh, er zal geen nieuwe verdediger gehaald worden. Dat in het niet. Met Ron Vlaar dus uh, weg bij Feyenoord. Ronald van der Geer, dank je wel. En dat uh, brengt ons bij het EK voetbal, want dat heeft nog een staartje gekregen voor een paar Franse internationals. De Franse bond legde dus een schorsing op vanwege misdragingen. Ron Lenker, correspondent in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar willen wij graag meer over horen ja, er zijn vier ze spelers met uh, wat sensatiezucht. <laughs> Ik snap het. Er zijn vier spelers die uh, gestraft zijn. Vier uh, aanvallende middenvelders uh, van het Franse nationale elftal die zich misdragen hebben tijdens dat EK. Uh, de bekendste is uh, Sami Nasri. ...van Manchester. Die werd het zwaarst gestraft. Drie Interlands uh, is hij er niet bij. Maar ik weet niet of je het nog kunt herinneren... ...maar in de eerste wedstrijd van Frankrijk... ...scoorde hij tegen Engeland. En toen liep hij af... ...op de camera op het persvak. Nou, en als je een beetje kon liplezen... ...dan zag je al dat hij, ja, zeg maar, niet al te vriendelijke woorden... ...over had voor, uh, voor de journalisten. Dat kwam omdat zijn moeder een paar dagen ervoor... ...boos was geworden door alle kritiek op hem. Hoe dan ook, hij bleef tijdens het hele toernooi... ...journalisten beledigen en verziekte de sfeer. Die andere... Uh, Menes, die heeft ook straf gekregen. Die scholt onder het oog van de camera's de, de scheidsrechter eruit. Eén interlandschorsing. Nou, er zijn er nog twee die er met een waarschuwing zijn afgekomen... omdat ze gewoon niet luisterden naar de coach. Ja, en bij het vorige WK was het ook goed mis in de Franse selectie. Ja. Toen ging de spelersgroep zelfs in staking. Hè? Ze, ze wilden de mm -hmm. bus niet meer uit. Het leek alsof ze dat een beetje getackled hadden, dat probleem. Maar weer niet dus. Nee, nee. Absoluut niet, uh, Lucella. Het zit, lijkt wel een beetje verbonden te zitten aan de, de historie van het Franse nationale elftal. Het begint zo langzamerhand echt een trauma te worden voor het Franse nationale team. Want. Uh ik merkte het hier op straat al, in Nederland heb je de oranje koorts, maar ga je hier met Fransen spreken, ja die waren toch wel een beetje, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen, ze hadden geen hoge verwachtingen van het toernooi. Uh, dat komt inderdaad door dat trauma van uh, het WK in Zuid-Afrika. Uh, trouwens, speler Anelka werd toen geschorst voor 18 Interlands, dus het kan nog veel erger zijn. Maar kun je ook nog uh, verder teruggaan, Erik Cantona. Weet je nog wel, die uh, een toeschouwer met een karatentrap te lijf ging. Dus keer op keer spreekt de wereld de schande van. En keer op keer komt uh, Frankrijk er ook op sportief niveau niet verder mee. Daar wil men een paal en perk aan stellen. Vandaar dat deze vier een symbolische straf uh, hebben gekregen. En, en hoe valt die symbolische straf bij de supporters? Ja, daar wijst men uh, toch ook wel een beetje naar de toekomst. Hè? Want het, dit EK is afgesloten, we zijn niet verder gekomen, dat is afgerond. Maar Frankrijk moet, net als Nederland, verder met een nieuwe coach. Die coach Laurent Leblanc... Uh, er was een wereldverdediger, een bikkelharde verdediger die wereldkampioen is geworden, maar die is er niet in geslaagd om die spelers gedisciplineerd te houden. Er is nu een ander gekomen, ook weer uit diezelfde generatie, 1998, DJ Deschamps, in de hoop dat men uh, ja, toch tegen dit soort re helden respect zou tonen. Dat is nu niet gelukt, maar men wil in de toekomst uh, met deze vier spelers, kennelijk verder anders hadden ze wel zwaardere straffen gekregen, hoe hoog de zaak ligt. Dat bleek ook wel uit het feit dat zelfs president Hollande zich erover heeft uitgelaten onlangs. Die verwees toen naar soldaten. Hij zei, een soldaat vertegenwoordigt in zekere zin ook ons land, Frankrijk, is zelfs bereid om voor ons land te sterven. En denk maar niet dat een soldaat het in zijn hoofd zou halen om zich zo te gedragen als die spelers daar tijdens dat toernooi. Iedereen spreekt er pas schande van en men is tevreden over de straffen die nu zijn uitgedeeld. Ron Linker, dankjewel, vanuit Parijs.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 One More Night van Maroon 5. Ongeveer 9% van de werkende Nederlandse beroepsbevolking... denkt het komend jaar zijn of haar baan te verliezen. Dat staat in een rapport dat het arbeidsmarktgedragsonderzoek... Uh, vrijdag publiceerde, vandaag. Is het normaal dat bedrijven bezuinigen op personeel... om hun winst te maximaliseren? Of kunnen zij het uh, niet maken om de samenleving nu op te zadelen... met een groot aantal werklozen? Dat heeft uh, deze sportzomer tot de stelling van vandaag gebracht. Winstgevende bedrijven mogen in crisistijd geen massa ontslagen uitvoeren. Er kon gestemd worden en nog steeds trouwens via internet wwwradio 1nl 68% is het op dit moment eens met die stelling. En Paul Ulebelt, Tweede Kamerlid van de SP, goedenavond. Goedenavond. U bent het er ook mee eens, hè? Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, uh, ontslag is voor mensen een hele traumatische ervaring. Psychologen hebben dat uitgezocht. Het is erger dan. Uh, het is uh, bijna net zo erg als het verliezen van je partner. En dat is ook heel erg logisch. Want mensen die zijn uh, ja, een beetje getrouwd met hun werk. Ze houden ervan van hun collega's. Maar dan vindt ja, u dus als... eigenlijk dat er nooit uh, tot ontslag mag worden overgegaan? Nee, kijk, iemand ziet wel in dat als er geen brood meer bij de bakken wordt verkocht... en je loopt daar brood te bakken, dat, dat er dan geen werk meer voor je is. Maar als bedrijven nog winsten maken van 10, 15 procent en dan mensen gaan ontslaan... Ja, dat is niet, uh, niet uit te leggen. Dan voel je je behandeld als uh, oud vuil, aan de kant gezet, als, als een wegwerpwerknemer. En dat raakt mensen heel erg. Uh, neem bijvoorbeeld het bedrijf Philips in Roosendaal. Die wil nu verhuizen naar Polen. Het bedrijf maakt 20% winst. Uh, die mensen zijn taboest, dus ik ben wel uh, voor die stelling. Ja, Frank Kalshoven, econoom, columnist van onder meer de Volkskrant. Ook goedenavond. Goedenavond. Bent u het eens met deze stelling? Dat winstgevende bedrijven op dit moment geen massa ontslagen mogen uitvoeren? Nou, het lijkt me onzinnig en onuitvoerbaar. Laten we beginnen met onzinnig. Uh, nou ja, de, de, de stelling, ik blijf gewoon even bij de stelling. Dus dat winstgevende bedrijven geen mensen mogen ontslaan. Uh, ja, over welke winstgevendheid hebben we het dan? Hebben we het dan over de winstgevendheid in het afgelopen jaar, in dit jaar of de verwachting voor komend jaar? Uh, bedrijven uh, zullen in het algemeen uh, geen mensen ontslaan voor lol. Uh, mensen vinden het juist, uh, werkgevers, ondernemingen vinden het juist leuk om mensen in dienst te hebben. Want dat betekent dat het goed gaat met de onderneming. Uh, ik ben het helemaal met Paul Ullebelt eens... dat, dat uh, werk voor individuen ontzettend belangrijk is. En uh, alle reden om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar het is niet zo dat, be, dat bedrijven uh, uh, voor de lol uh, uh, werknemers ontslaan. Uh, dus de, de, de, nou ja, de analyse waar die stelling op gebaseerd is... die uh, is gewoon ondeugdelijk. Ja, als we even kijken naar de internetsite... Uh, daar, daar zegt iemand... grote ondernemingen hebben een grotere morele plicht gezien de grote gevolgen van een massa-ontslag. Eh, strikt genomen valt er geen blokkade op te werpen. Hè. U zegt ook, het is onuitvoerbaar. Maar een appel op de moraal is, is wel gerechtvaardigd op dit moment. Hoe, hoe staat u daar tegenover? Ja, dat, dat, dat zou uh, betekenen dat, dat bedrijven... Uh, uit een soort kwaadaardigheid uh, van hun werknemers uh, af willen. Uh, hè, dat, dat, dat suggereer je als je zegt dat het een moreel appel is... En dat is allerminst het geval. Wat, wat heel opvallend was, is de uh, ontwikkeling van de werkloosheid. Uh, na de uh, crisis, die in 2008 begon met de val van Lehman Brothers. Toen hadden uh, heel veel mensen, inclusief het Centraal Planbureau. verwacht dat de werkloosheid snel zou oplopen. Dat was ook normaal gezien het feit dat uh, de, de economie kromp. en de buitenlandse handel stagneerde, noem maar op. En wat deden ondernemingen? die hielden juist hun personeel vast. Dus de stijging van de werkloosheid in 2008 en 2009 was veel lager dan we hadden verwacht. En dat komt juist omdat bedrijven de waarde van ingewerkt, goed, loyaal personeel heel goed inschatten. Ja, je ziet nu dat na een aantal magere jaren en slechte vooruitzichten bedrijven veel meer de, de, de neiging hebben om te zeggen... ja, jongens, nu staat het water aan de lippen. Nu maken we misschien nog wel wat winst... maar we voldoen niet meer aan onze financieringsvereisten. Uh, dus nu moet het echt gebeuren. Ja, maar... uh, ik, ik vind dat je dat zo in algemene zin bedrijven echt niet kunt verwijten. Meneer Ulebelt, uh, uh, ze doen het niet voor hun lol, die bedrijven, zegt meneer Kalshoven. Ik bedoel, er, er is een noodzaak als ze het doen. Nou ja, je ziet bij iedere aankondiging van een reorganisatie... de stijgende aandelenkoersen en de aandeelhouders die zijn altijd ontzettend blij en de beurzen reageren dan ook positief als reorganisaties worden aangekondigd, want dan is het de bedoeling dat er met minder mensen hetzelfde wordt gedaan of zelfs meer wordt gedaan. Het betekent dus dat die strijd om ontslag, dat is een strijd om ja, wie, waar komen nou de, de, de, de, de winsten van het bedrijf uh, terecht. Gaan die naar nou de aandeelhouders, worden die winsten hoog gehouden of mogen mensen daar ook van profiteren die het werk daar, daar doen. Dus het is, grote concerns die zijn in een permanente staat van reorganisatie om hun winst te maximaliseren. En daar tellen de mensen niet en daar tellen alleen nog maar de aandeelhouders. Ja, en als, als we dan even gaan naar de uitvoerbaarheid. Uh, want, je, want je kan bedrijven dat toch niet verbieden om mensen te ontslaan. Ik bedoel, daarvoor is het een bedrijf. Nou ja, we hebben het ontslagrecht in, uh, in Nederland. En daar wil uh, deze Koenders-coalitie wil dat heel erg verslechteren. Maar je kunt best een regel invoeren dat als een bedrijf meer dan 6% winst gemaakt, dat ontslag en niet worden goedgekeurd of dat er in ieder geval heel goed naar wordt gekeken... wat de reden van het ontslag is. Ja, Frank Kalshove, is dat een, een regel die, die zou kunnen werken? Ik zie er helemaal niks in. Uh, als een bedrijf, uh, uh, laten we even precies horen, uh, Paul Ullebelt zegt 6%. Uh, we hebben 6% winst gemaakt vorig jaar. Wij hebben, wij hebben met z'n drieën nu even een onderneming en we hebben vorig jaar 6% winst gemaakt. Uh, nou kijken we naar ons orderboek, en dan zeggen we: Oh jongens, dat gaat volgend jaar helemaal fout, we komen in de rode cijfers. Dan mogen we van Paul Ullebeld niemand ontslaan. Dan hebben we volgend jaar een verlieslatende onderneming. En wie weet, laten we het even dramatisch maken: gaat de hele tent failliet. Dus in plaats van pak een beet 100 mensen te ontslaan van de duizend en onze winstgevendheid op peil te houden. ...hebben we nu met z'n drieën fijn een uh, uh, in de kern gezonde onderneming waar duizend mensen werken om zeep geholpen? Nou, gefeliciteerd. Nou, ja, meneer Ulebelt. Het is, is natuurlijk een fictief uh, verhaal uh, verzonnen achter het uh, bureau. Je moet naar de werkelijkheid kijken. Ik kijk naar Philips in Roosendaal. Vestiging maakt 20% winst. Wil nog meer winst maken, sluit daarom het bedrijf en wil overplaatsen. Nou, bij de beoordeling van dat ontslag. Zou je heel erg goed kunnen kijken wat zijn de vooruitzichten. Ja, maar we beoordelen we beoordelen niet, want daar gaat de stelling niet over. En ik ik ook gezien van. De, de sluiting maar van de zegt, maar, maar, jij zegt, maar jij zegt dat het niet uitvoerbaar is. En ik zeg dat bij het UWV of bij de rechter kan heel goed gekeken worden. Wat is de winstpositie? Wat is de reden voor het ontslag? Is het bedoeld voor de aandeelhouders? Of heeft het bedrijf echt een slechte. Afzetpositie uh, te verwachten. Goed. Ja, en nu wordt die rekening eenzijdig bij het personeel uh, vaak uh, neergelegd. Uh, en, en u zou daar uh, graag iets aan doen, meneer Ulebelt. Uh, ik dank u voor uw reactie, SP-Tweede Kamerlid. En ook Frank Kalshoven, uh, econoom en columnist van de Ondermeerde Volkshand. Ook dank voor uw ja, reactie. Graag gedaan. Jo, graag gedaan. Goedenavond, bijna. Hallo. Dan keren wij terug uh, naar de Spelen. Nog niet zo lang geleden bleek de premier van België het eigen volkslied niet te kennen. Toen hem gevraagd werd een stukje te zingen, begon hij aan het Franse volkslied, de Marseillaise, in plaats van uh, het eigen volkslied. Nou, om meer te weten te komen over die eigenaardige verstandhouding tussen de Belgen, want hij is echt niet de enige, en hun uh, nationale hymne, bezocht Paul van der Gaag uh, de Vlaamse historicus Tom Verschoffel. De gemiddelde Nederlander kent alleen de eerste paar regels van het eigen volkslied. De gemiddelde Belg zelfs dat niet. Maar hoe zit het met dat volkslied? Waar komt het eigenlijk vandaan? Is door van de verschaffel, weet er alles van. Het Belgische volkslied is eigenlijk een revolutionair lied. En dus traditioneel wordt het begin van die revolutie, als het begin van die revolutie wordt beschouwd, de opvoering van een opera, een Franse opera, de Stomme van Portici in uh, de, de munch in Brussel op 15 augustus 1830. Dat is de aanleiding geweest uh, voor rellen die dan uiteindelijk tot de onafhankelijkheid hebben geleid. Amper één of twee dagen later schrijft een Franse acteur, die ook dichter is, schrijft een tekst. Die hij, waarmee hij dus wil deelnemen eigenlijk aan, de, aan de revolutionaire uh, euforie. Hij wil dat lied uh, noemen La Bruxelloise, het lied van die van Brussel. Uh, en dan blijkt dat er al iemand hem voor geweest is met dat, die titel De Bruxelloise. En dan besluit hij om er de Brabansonne van te maken, het lied van die van Brabant. En dat is dus een revolutionaire tekst, laat ons zeggen, die inspeelt op de onvrede ten aanzien van koning Willem. Het is eigenlijk een lied gericht tegen uh, Willem de En in 1860 is dat was dat natuurlijk helemaal... ...inadequaat geworden, was dat irrelevant uh, geworden. Nederland was al lang geen vijand meer, geen bedreiging meer... Uh, ...en was een bevriende natie, om het zo te zeggen. En het was dus zeer ongepast om eigenlijk bij elk Belgisch feest... ...een soort lied tegen de Nederlanders te schrijven. En dus heeft men de tekst aangepast... ...waarbij dus eigenlijk dat anti-Hollandse... Uh, uh, ...uit de tekst is gehaald. Het blijft natuurlijk een moeilijkheid dat we, dat we met die twee talen zitten. Dus als het nog wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het voetbal, uh, ja, in welke taal moet je het dan zingen? Je kan, je kan het eigenlijk niet. Je moet het in de twee talen tegelijkertijd zingen. De, de Nederlandstalige voetballers in het Nederlands en de anderen in het Frans of iets dergelijks. Maar meestal zingen ze niet uh, neuren of... Uh, of luisteren ze gewoon naar de muziek zoals ze wordt, uh, wordt gespeeld. Ja. Maar kent Tom de tekst van het volkslied zelf ook? O dierbaar België, o heilig land der vaderen. Ja, en dan, dan gaat het verder. <laughs> dan gaat het bij jij ook echt verder. Je weet het ook nou niet precies. Nee, ik weet het ook niet precies. Nee. En kan bovendien nog niet zingen, dus dat komt er nog bij. Ja. het Belgisch volkslied om een beetje in de stemming te komen voor de spelen. Nou daarvoor hebben we het komend half uur tussen zeven en half acht. Gio is hier te gast. Als het goed is ook Inge de Bruin. We kijken naar de dag van morgen alvast een beetje het wegwielrennen, zoals we het noemen en het zwemmen morgen de eerste series. We zijn zo terug om zeven uur. Tot zo. Voor de laatste keer tijdens deze sportzomer, straks van half acht tot acht, live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee. Met deze week bij ons de gast Jesse Klaver, Tweede Kamerlid en campagneleider van GroenLinks, over zijn geloof in linkse politiek en de campagne. We gaan er een fantastische campagne van maken en geloof niemand, maar dan ook niemand die zegt... Dat GroenLinks is afgeschreven. Jesse Klaver, de laatste gast in Politiek aan Zee. Zometeen van half acht tot acht. Kees Boonman en Margriet Vromans Met Politiek aan Zee. Op Radio 1. Met nieuws van alle kanten. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Mijn naam is Martin Koning, haar stylist. Nou, knippen de knip, wat gaan we doen? Voor iedereen duidelijk, Leaseplanbank. De Slechte heeft deze zomer toptitels voor maar 5 euro. Zoals een spannende thriller van Charles Dentex Tex... of een prachtige roman van Thomas Rozeboom. Kom langs of koop online via slechte.com. Naast gewoon sparen kunt u bij Leaseplanbank ook terecht voor een termijndeposito. Zet uw geld nu één jaar vast en ontvang aan het einde van de looptijd 3,2% rente. Kijk op leaseplanbank.nl.